Zwervertje de scheepskat Zwervertje zwierf moe en hongerig langs de wegen. Hij vroeg zich af wat hij moest doen. Tegen de avond kwam hij in een drukke stad. De lichtjes achter de ramen knipoogden naar de kleine kat als vriendelijke gele ogen. In de huizen knapperde haardvuren en Zwervertje wist zeker dat er in verschillende huizen een tevreden kat lag te slapen. Zwervertje dacht dat hij wel de enige kat zou zijn die geen goed thuis had. Hij sprong op een vensterbank en gluurde door het raam naar binnen. In de kamer van het huis zag hij twaalf kattenhokjes staan. En in elk hokje lag een kat te slapen. Bij de tafel in het midden van de kamer stond een oude man. Hij was vlees aan het snijden en er stonden twaalf bordjes klaar. De vachten van de katten glommen en hun ogen glansden. Ze zien er heel tevreden en goed verzorgd uit, dacht Zwerfertje. Ik kan ze hier zelfs horen spinnen. Maar de man wil vast niet nog een kat hebben. Op hetzelfde ogenblik werd de buitendeur opengedaan en hoorde Zwerfertje de man roepen. Katje, lief katje, kom maar binnen. O, oh, hij roept me dacht Zwervertje blij. De oude man tilde hem op... en zette hem in een hokje... op een blauw fluwele kussen. En Zwervertje kreeg ook een bordje met vlees. Toen hij alles opgegeten had... vroeg Zwervertje aan de kat... in het hokje naast hem... waarom zitten we in zulke mooie hokjes... op een zacht kussen? Weet je dat niet? antwoordde de kat verbaasd. We zijn tentoonstellingskatten... en jij bent er nu ook een... De volgende morgen borstelde en kamde de oude man de katten. Toen hij zwervertje borstelde, zag hij tot zijn verbazing dat er allemaal sterretjes uit de vacht van de kleine kat kwamen. Wat een mooie kat ben je, zei de oude man. En wat heb je mooie blauwe ogen. De andere katten begonnen te blazen. Ze zijn jaloers op je, zei de oude man terwijl hij een rood lint om de hals van zwervertje bond. Waarom moet ik een lint om? vroeg zwervertje aan een van de katten. Weet je dat niet? zei die verbaasd. Morgen moeten we naar een tentoonstelling. De volgende dag bracht de oude man de katten ieder in een hokje naar het gebouw waar de tentoonstelling werd gehouden. In een grote zaal stonden wel duizend hokjes met katten. Grote katten, kleine katten, zwarte katten, witte katten... ...dikke katten, magere katten, mooie katten en lelijke katten. Toen al die katten Zwervertje met zo'n mooie blauwe ogen zagen... ...begonnen ze te fluisteren. Wie is die rare zwarte kat? Die was hier vorig jaar niet. Nee, hij is nieuw, hoorde Zwervertje een van de katten van de oude man zeggen. Hij is een... Maar de rest kon Zwervertje niet horen... ...want de kat begon te fluisteren. Zwervertje zag dat er een paar mannen langs de hokjes liepen. Ze bekeken alle katten. En na een uur kwamen ze terug... ...en maakten aan een paar hokjes gekleurde kaarten vast. De katten in die hokjes hadden een prijs gewonnen. Een van de mannen bleef stilstaan voor het hokje van Zwervertje en zei... ...en dit is de mooiste kat en hij bond een rozet rond de hals van Zwervertje. Even was het stil, maar toen begonnen alle katten te blazen en te schreeuwen... Zwervertje is een heksenkat! Eén van de mannen trok met een harde ruk de rozet van de hals van Zwervertje. Zwervertje kroop van schrik in een hoek van het hokje. Ik wil helemaal geen prijzen winnen, dacht hij. Ik wil alleen maar een thuis vinden... Wat zal er nu weer met me gebeuren? De oude man en zijn katten moesten weg uit de zaal. Buiten maakte de oude man het hokje van zwervertje open. Hij haalde zwervertje eruit en gooide hem op straat. Akelig beest, schreeuwde de oude man. Ik wil je nooit meer zien. Hij tilde de andere hokjes op zijn kar en ging op weg naar huis. Zwervertje vond het helemaal niet erg want hij had het helemaal niet leuk gevonden een tentoonstellingskat te zijn. Ik zal vast wel een ander thuis vinden, dacht hij. Zwervertje liep de stad uit. De weg liep naar zee, maar dat kon Zwervertje natuurlijk niet weten. Onderweg ging hij een paar maal het erf van een boerderij op, maar overal werd hij weggejaagd. De volgende ochtend kwam Zwervertje aan bij de haven. Hij zag de zee en de schepen met hun zeilen. Hij ging op de kade zitten en keek naar de matrozen en de zeemeeuwen in de lucht. Opeens kwam er uit een kluwe touw een muis tevoorschijn. Zwervertje sprong erop af en ving het diertje tussen zijn voorpoten. Dat heb je goed gedaan, hoorde hij een stem achter zich zeggen. Zwervertje keek om en zag een matroos staan die vriendelijk tegen hem lachte. Er zijn op mijn schip een heleboel muizen, zei de matroos. Zou jij onze scheepskat willen worden en de muizen voor ons willen vangen? Eindelijk is er eens iemand die me graag wil hebben, dacht Zwervertje. Hij miauwde blij en liep achter de matroos aan het schip op. Na een paar weken op zee bereikte het zeilschip een eiland met palmbomen. Maar vlak voordat de matrozen het anker konden uitgooien, begon het te waaien. De lucht werd gitzwart. Alleen Zwervertje zag dat een heks op een bezemsteel voor de zon langsvloog. De matrozen dachten dat het een grote zeemeeuw was die de schaduw op het dek wierp. Even later stak er een storm op. De golven werden zo hoog als huizen. Het schip werd heen en weer geslingerd. De matrozen konden zwervertje op het nippertje redden toen er een grote golf over het dek spoelde. Snachts begon het nog harder te stormen. Ik vind het toch niet zo leuk om een scheepskat te zijn, dacht zwervertje. De volgende morgen stormde het nog steeds. Zwerfertje, die net als alle andere katten heel goede oren had, hoorde boven de wind de zeeheks haar betovering zeggen. Ik ben de boze zeeheks en die zegt, het schip komt op de bodem van de zee terecht, verdrinken zullen ze allemaal, want ze verstaan toch geen heksentaal maar de zeeheks wist niet dat zwervertje aan boord van het schip was en dat zijn moeder een heksenkat was en van zijn moeder wist zwervertje wel hoe hij de betovering van een heks kon verbreken hij moest in de schaduw van de heks springen en heel hard roepen wind waai weg niemand zag dat zwervertje langs de touwen naar het topje van de mast klom Zwervertje moest zich goed vasthouden om niet te vallen. De zon ging schuil achter donkere wolken. Maar opeens kwam de zon tevoorschijn en toen zag Zwervertje de schaduw van de zeeheks. De matrozen op het dek hoorden hem roepen: Meesteres, meesteres, weet u niet wie ik ben? Ik ben Zwervertje, een heksenkat. Neemt u me alsjeblieft mee, ik wil niet verdrinken. De zeeheks hoorde hem en riep. Is het echt waar? Ben je een heksenkat? Hoe kom jij dan aan boord van een schip? De matrozen hebben me meegenomen. Ik kon niet ontsnappen, schreeuwde zwervertje. Heksenkatten kunnen heel goed zwemmen, riep de zeeheks. Spring van boord en ga zwemmen. Als ik het schip heb laten zinken, zal ik je uit de zee halen en je op mijn bezemsteel terug naar huis brengen. Dat durf ik niet, riep zwervertje. De zee is zo diep. Alsjeblieft, komt u me halen. Vooruit dan maar, riep de zeeheks. Ik zal langs je vliegen en dan spring je op de bezemsteen. Op het ogenblik dat de heks langs de mast vloog, viel haar schaduw op het dek van het schip. Zwervertje liet zich uit de mast vallen. Hij kwam boven op de schaduw van de zeeheks terecht en riep... ...windwaai De zeeheks krijste van woede... ...verrader, verrader, riep ze en ze vloog weg. En opeens werd de zee weer kalm. De storm was voorbij. Het schip was weer veilig. De matrozen begrepen er niets van. Het was geen zeemeel... Zei een van hen. Het was een heks. En de kat sprak met haar, zei een ander. Dan is hij vast een heksenkat. Daarom is de zeeheks ons gevolgd, zei de stuurman. De matrozen keken angstig naar Zwervertje en niemand durfde hem meer te aaien. De hele lange reis terug naar de haven zat Zwervertje eenzaam en bedroefd op het dek. Op een middag kwam de kapitein van het schip naar hem toe en zei... We zijn bijna thuis, kleine kat. Mijn matrozen weten wel dat je ons hebt gered... maar ze denken dat een heksenkat ongeluk brengt. Daarom kun je niet langer aan boord blijven. Het schip voer de haven in... en de kapitein bracht Zwervertje met een roeiboot naar de kade. De matrozen juichten, maar Zwervertje was bang dat hij zou gaan huilen... Ik moet een ander thuis vinden, dacht hij dapper terwijl hij wegliep.